Nieuws van 12 uur door Nu.nl Met Mart Goel. goedemiddag. Dick Advocaat gaat niet als bondscoach van Curaçao naar het WK voetbal. Hij doet een stap terug omdat zijn dochter problemen heeft met haar gezondheid. Familie gaat boven voetbal, zegt Advocaat, die nu 78 is. Curaçao plaatste zich onder zijn leiding voor het eerst voor een wereldkampioenschap voetbal als kleinste land ooit. Oud PSV-trainer Fred Rutte neemt de taken van advocaat bij Curaçao nu over. Ook een wisseling van de wacht in Politiek Den Haag. Daar draagt inmiddels oud-premier Schoof nu officieel het stokje over aan de nieuwe premier. Jetten, hij is vanmorgen samen met de ministers en staatssecretarissen geïnstalleerd bij de koning en kan nu aan de slag. Hart van Nederland vroeg op straat of we vertrouwen hebben in de nieuwe premier. Daadkrachtig lijkt me wel, dus lekker pittig. En niet alleen omdat ik bij Algemene Zaken werk, maar ik denk dat het een heel goed uithangbord is voor Nederland. Ja, ik, fantastisch vond jonge kerel. Ja, natuurlijk ge ge geef me absoluut een kans. Ik wil hem de uitdaging wel zien uh, aangaan. De beroemde Bordess-foto is inmiddels ook gemaakt. En er was ook protest bij de ceremonie in Den Haag... door tientallen klimaatactivisten. En een van hen vertelt bij de NOS waarom. Omdat we heel erg vinden dat Jetten, die zichzelf klimaatdramma noemden... nu echt al zijn punten heeft laten gaan. En dat hij nu met een volledig VVD-programma komt. En ja, dat kan gewoon echt niet. Later vanmiddag is de eerste ministerraad. En nog meer vluchten richting de VS zijn geschrapt. Ook vanaf Schiphol, bijvoorbeeld naar New York en Boston. Want de Amerikaanse oostkust krijgt te maken met extreem winterweer. Er kan ruim een halve meter sneeuw vallen. Allerlei scholen zijn dicht en theatervoorstellingen gaan niet door. Nou, bij ons komt de lente. Voorzichtig om de hoek. 8 tot 11 graden is het vandaag. Op de meeste plaatsen droog en misschien ook wat zon, zegt Weerplaza. Morgen nog wat zachter. Eerst grijs en wat regen. En daarna droger. Zes files op dit moment, twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland... 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Maasbrug... 7 kilometer, vertraging 16 minuten. En twee snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Emnes... bij hectometerpaal 35,1. En de A6 Lelystad richting Muidenberg controle bij 68,2. Menno Barreveld. Lunchtime. Lunchtime, Licky Lizo. I follow Rivers Lady Gaga contra met with the Dead Dance Ears rehab. Dit is all around the world. All right stop. Lunchtime. Sweet I I in my eyes. Like that It's all around the world, just la-la-la-la With those around the world, just la-la-la-la It's all around the world, Follow Rivers. We doen zo meteen Weekend Het Weekend, maar eerst Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my from waiting. If you want a nou, ik zat even te kijken naar de weekendwoorden in de QMusic app. Mijn weekendwoord is grandioos, stuurt Jacqueline. Bijkomen, stuurt Falco. Na zeven dagen carnaval, <laughs> even een weekend niks. Uh, Apenboom stuurt Gerard, Mark zegt pijnlijk. Chantal, die stuurt het woord uh, historisch. Die is uh, voor het eerst met de vader van 81 naar Amsterdam geweest. Was hij nog nooit geweest naar het Rijksmuseum. En Amber Bijvoet, goedemiddag. Hi. Uh, jouw weekend wordt dus repareren. Ja, klopt. Cool. Nou, wat heb je gerepareerd dan afgelopen weekend? Uh, het achterlicht van mijn auto die net een reparatie ondergaan was van 1000 euro. Wacht, wacht, uh, je gaat heel snel. Uh, jouw auto had net een reparatie achter de rug van 1000 euro? Ja, en toen afgelopen weekend bleek mijn achterlicht ook nog kapot te zijn. Dus die kon ik natuurlijk ook nog even vervangen. Ja, maar toen dacht je, dat ga ik zelf doen. ga ik hem niet weer in de garage brengen. Precies. <laughs> Oké, okay, en was het ingewikkeld of was het eigenlijk heel erg easy? Het viel me echt alles mee. Het was uiteindelijk heel makkelijk. Ja, nou ja, goed gedaan. Lekker. Dan duidelijk heb jij uh, je achterlicht bericht. Maar heb je dan ook nog een klein beetje nieuws tot je kunnen nemen afgelopen weekend? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dat maakt bij dit spel echt... Uh, dat, dat heeft de ervaring geleerd. Dat maakt bij dit spel heel weinig uit. Week, week, week, week. Weekend. Het weekend. Oh, weekend. Het weekend. Ik heb hier drie nieuwsberichten van afgelopen weekend, Amber. Eén bericht klopt. Ja. En van twee berichten heb ik de waarheid verdraaid. Jij moet gewoon het volledig kloppende bericht eruit Halen, is dat bericht 1. In Amsterdam is zaterdag de eerste speciale huishoud-yoga gestart bij een yogastudio. Sport wordt gecombineerd met huishouden. Het is een idee uit Amerika en het is bedoeld om je tijd efficiënt in te delen. Dus je neemt ongestreken wasgoed of afwas mee. En je werkt dat samen weg, terwijl je verschillende yogahoudingen aanneemt. Uh, of is bericht 2 helemaal waar. Pokémon fans konden dit weekend naar Breda toe. Daar was het Europe Collectors Festival in het Breepark. Je kon daar onder andere je Pokémon kaarten ruilen, uh, kopen, verkopen. Blikvanger, onder een glas. Een kaart met een vraagprijs van 21.000 euro. Uh, of bericht 3. Vorige week kon de carnavalsoptocht in de Nieuwe Molstraat in Den Haag niet doorgaan vanwege de gladheid. Dus daarom was er dit weekend alsnog een verlaten carnavalsoptocht. Feest! Ja, wat denk je? Ik denk bericht nummer 2 van de Pokémon Beurs. Jij denkt bericht nummer 2 van de Pokémon Beurs. En dat klopt inderdaad. Dat is helemaal waar. Uh, bericht 1 was niet waar. Ik vind het wel een goed idee trouwens, huishoudyoga. Dat je dan tijdens je yoga-oefeningen gelijk je was op fout. Ik voel wel dat hier een soort van combinatie van tijd in zit. Maar ja, het bestaat niet. Uh, ja. De huishoudbeurs is begonnen en bericht 3 was ook niet waar. Er was wel een optocht, namelijk de viering van het Chinese Nieuwjaar. Nou, dat betekent dat jij het Q prijzenpakket krijgt. En mijn koffiecup. Stuur ik naar je toe. Oh, dank. Die past in de beekhouder van je net gerepareerde auto. Precies. <laughs> Alsjeblieft, pulling me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 Het volgende nummer ga ik uh, niks over zeggen. Het volgende nummer moet je gewoon, uh, moet je gewoon naar luisteren. Want uh, het is mooi, tenminste, vind ik. Luister al goed. De Q Music Alarmschijf. Schijf. Zoe, Levi, sluit bij je armen. Maximum hit Q Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed?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 Set yeah. ya yeah. Love and never going home tonight. Zo meteen. El Perdón. Hij ja, is alvast ter voorbereiding van het lekkere weer dat er deze week aankomt. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirby 18 plus speelbus. Is het? Ja. Serieus. Oh. 7, 7, 7, oh, wat een geld. 8000 en verdikken maar. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.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 Vandaag een mix van zon, wolken. In het midden en oosten kan er een buitje vallen. Er staat ook harde wind en het is maximaal 10 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vier files, twee met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Beur, Born en Urmond. 4 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En ook een kwartier op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging dus een kwartier.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 Despedida para mi fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te sí. estaba buscando. Q music mm -hmm. I'm gonna make a change for <laughs> once in my life <laughs> It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right <laughs> As I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 Een bericht zou je sturen naar de Man in the Mirror. Of stuur je liever berichten niet meer anders? kan, hè? De Briefbus komt er zo aan. Van frustraties tot felicitaties en alles ertussenin. tussenin. Het is welkom. Typ je bericht in in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de Briefbus deze kant op. Zo in Rihanna en Jay-Z, maar eerst somber. Dit is 12 to 12 op Q-music. Wegen. Menno Barneveld. Ben je klaar voor de brievenbus? Jazeker. 3, 2, 1... Menno Barnevelds, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barnevelds, brievenbus, brievenbus. Gelukkig allemaal, de radio werkt weer. Dat stuurt As. Nou, welkom terug, As. Ik wil graag de groeten doen aan het orthocentrum Meiden in Dordrecht... zegt Robert van Dam. Zo, de laatste maanden van de week alweer. Bijna weekend. Stuurt de altijd positieve Falco Kuipers. Jeroen, oude parelkoning, werk eens door. Zegt uh, Johan. Uh, Sven, 18 jaar, eindelijk officieel volwassen. Gefeliciteerd. We zijn super trots op je en wensen je een jaar vol mooie avonturen. Vrijheid en geluk. Genieten van liefst papa, mama, broertje Raf en oma. Dat stuurt Kasia. Met mijn zoon Bjorn thuis. Schoolvakantie. Lekker bank hangen, zegt Sabine Rutgers. Hé, hey Jezebel, ik hou van je, stuurt Muppet. Arie, ik hou van je, zegt Linda Meijer. Op weg naar het mooie Loppersum om ons pasgeboren nichtje te bewonderen... stuurt Lidia een Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Jorg, stop met flirten met Isa, zegt Jim van der Veen. Groeten aan Anita, beste rijinstructeur van Nederland. Goed van Maudi. Onderweg naar de boot voor een midweekje Ameland, zegt Marjolein Helwerda. Onderweg naar de tandarts. Zo niet mijn hobby. Ik breek nog liever een vinger, stuurt Arnoud. Nou, sterkt Garnalen, stuurt Juri. Dat was het. Garnalen. Hé uh, hey Milan, als jij om twee uur naar huis gaat, mag ik dan om vijf over twee uur weg? Dat vraagt Richard Erbrink. Uh, ga je nog aan het werk vandaag, zegt Peter, over Thijs. En ik heb hier Jules. Goedemiddag allemaal, hier is Jules weer met een sportieve mop deze keer. Waarom gaat een automonteur naar de sportschool? Waarom gaat een automonteur naar de sportschool? Om te werken. <lacht> Dan is hij kwikfit. <laughs> <laughs> I don't have the time to hear you whine about a broken heart She's pistol pack and pistol-packing mad and I'm the bolt to taunt I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts But I was easy-picking and she would listen And boy, I love to talk <laughs>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 van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram, maar twee